Levi van Eck met het NOS Journaal. In de Noorse hoofdstad Oslo worden de coronamaatregelen aangescherpt. Vanaf dinsdag moeten alle restaurants en niet-essentiële winkels dicht. Ook worden alle georganiseerde vrije tijdsactiviteiten in de buitenlucht voor volwassenen verboden. De lockdownmaatregelen in Oslo worden aangescherpt om een sterke stijging van het aantal coronabesmettingen te bestrijden. Vooral de besmettelijkere Britse variant zorgt voor een toename van het aantal besmettingen. De moord op een klusjesman deze zomer in Beuningen was een vergissing. Naar onderzoek blijkt dat de man van 49 uit Nijmegen het slachtoffer was van een persoonsverwisseling, bevestigde de politie na een bericht van de Telegraaf. De man ging afgelopen juli voor een schildersklus naar Beuningen. Toen hij uit zijn auto stapte schoten twee mannen hem dood en daarna sloegen ze op de vlucht. Het is niet duidelijk wie wel het doelwit was van de daders. Volgens de politie had het slachtoffer geen criminele banden. De politie heeft 17 verdachten aangehouden... na de demonstratie tegen de coronamaatregelen vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam. Zo'n 1500 mensen hadden zich op het plein verzameld. Omdat ze zich niet aan de coronamaatregelen hielden... werd een noodbevel afgekondigd om de betoging te beëindigen. Een groep demonstranten weigerde te vertrekken en negeerde de bevelen van de politie. Verslavingsinstellingen krijgen veel meer vragen van ouders... over het schermgebruik en gamegedrag van hun kinderen... Steeds meer ouders maken zich hier zorgen over omdat kinderen in coronatijd meer gamen. Of corona ook daadwerkelijk leidt tot meer gameverslaving is nog niet te zeggen. Deskundigen adviseren ouders dan ook om niet te streng te zijn op schermgebruik. Het weer. Vannacht kan het weer mistig worden. Het koelt af naar 3 tot 1 graden. Morgen is het eerst grijs, later is er meer zon en dan wordt het 12 graden. Dinsdag en woensdag is het zacht en vrij zonnig. Dit was het NOS Journaal.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1427. Ach. Hier een uh, bijzondere avond en weer een gast en weer Paul Vents. Ja, hoorden we met Valentijnsdag uh, een paar weken geleden. Nu is het zo dat uh, Paul die uh, heeft als artiest niet zoveel optredens. We weten allemaal wel waarom. En, en dan, Paul heeft zich gestort op uh, thema radioprogramma's. En hij heeft twee programma's gemaakt over de maan. En daar gaan we naar luisteren. Vandaag, omdat het gisteren volle maan was. En over een maand of zo is het weer volle maan. Dus dan hebben we deel 2. Vandaag dus muziek en de maan. Liederen, deel 1 en verhalen van Paul Vins. Je kunt het allemaal meelezen. De playlist op peacefulradio.info. Heel veel luisterplezier. Mijn naam is Paul Vens en ik uh, ga een programma presenteren over de maan. Over ons en de maan, over jou en de maan. Ik heb uh, me er enigszins in verdiept en ik ben uh, mensen tegengekomen, muzikanten... en zelfs een natuurtolk die ons iets gaan vertellen over hoe zij naar de maan kijken... kijk, dan wordt er al snel gezegd... de maan is veel ouder dan de aarde. Zeker een miljard jaar. En dat is onverklaarbaar. De maanstenen, waarvan de ouderdom goed te meten is... door te kijken naar de resten van de kosmische straling... hebben aangetoond dat zelfs de maanstof... op haar beurt weer een miljard jaar ouder is dan de maanstenen. Dat had niemand verwacht. Nee, dat geloof ik ook. Sing me a song About a moon White and blue Puff and shade colors are true Sing me your song Sing me your soul Find me a dream Build me a bridge Where the colors I true To find your love op een avond naar buiten, de lichte schemering aan de rand van het bos... om te kijken wat er gebeurde met onszelf... zo ten opzichte van de duisternis en het kleine maantje. Het was ons gunstig gezind. Uh, de dieren van de dag die waren rustiger en gingen zoetjes aan slapen in de schemering. En maar wij werden hevig opgeschrikt door een felle schreeuw van een dier. Keihard en indringend na nog een tweede schreeuw fluisterde een van mijn vrienden. Zou dat een uil zijn? En in de schemering inderdaad kwam er een uil... geruisloos aangevlogen door de schemering. Zette zich op een grote steen en was even helemaal stil. Jullie weten ook wel dat de uilen onhoorbaar kunnen vliegen. Dat is al zo bijzonder. Maar waarom dan die keiharde schreeuw van deze uil... Heel grappig was dat een paar kikkertjes in een vijvertje verderop gewoon doorzongen. Maar de jonge lui moesten even flink hun ogen inspannen om nog wat te kunnen zien in het donker. Ademloos wachten ze af wat er komen zou. En toen, met een zo goed als onhoorbare ruis, kwam er een nog grotere uil aan zweven. Waarschijnlijk de moeder van het dier. Prachtig hoe zij tussen de bomen zweefden. Zo te zien wist ze precies waar ze naartoe wilde. Ze landde bij het jong en gaf het wat te eten... waarna ze snel weer in het donker verdween. Wij stonden op en gingen heel stilletjes terug naar huis. The owl is screaming in the night. Oh, secret light. Guys in the night don't understand what they say. van de maan zijn... dat je dus dingen ziet... die je overdag niet ziet... en die je s'nachts of bij, in het maanlicht dat je die wel kunt zien. Ik dacht, daar moet ik meer van weten... en ik ga dat vragen aan Karin, Karin Wenning. Die is natuurtolk... bij de Schaapshoeven in Langeboom. Zij verzorgt haar maanwandelingen... bij de grote steencirkel. Buiten, met de maan of met de sterren. Om je te ontspannen... op te laden, te dromen en geïnspireerd te raken. Nou, maar eerst wil ik eventjes naar Amerika... want daar wonen ook hele aardige mensen. En één van die aardige mensen... dat is Sharon Sheng. Zij is pianiste, violiste... en ze heeft een muziekstuk gemaakt... dat heet... De nachtelijke reis van de ziel. Ik zal het zo nog in het Engels zeggen. We gaan hem eerst even beluisteren. Van het lied is Heart's Journey Through the Night... wat zoiets betekent als de reis van het hart in de nacht. Dus dat betekent dat s'nachts een deel van je lichaam... van je compleetheid je verlaat... en in de nacht gaat kijken naar andere dingen. En dat is een mooi gegeven. Ik wil nog even vragen aan uh, Karin Wenning... die uh, natuurtolk in de, van de Schaapsoeven... Uh, vertel eens wat over de maan en daar zegt zij... De maan die werpt een magisch licht op je avondwandeling. In volle maan bied je een moment van voltooiing en completeren. Je kunt je verbinden met verschillende kwaliteiten die bij de volle maan horen. De kracht van een volle maan in het voorjaar voelt anders dan die van een herfstmaan. En een nieuwe maan biedt je de duisternis van waaruit je nieuwe plannen kunt starten zoals de donkerte van de aarde waar nieuwe zaden verborgen liggen... wachtend tot de nieuwe cyclus hen oproept naar buiten te komen. found a place in my car just out the window so you can see Een soort, uh, ja, dat gaat eigenlijk over transformatie van de rups... die zich volvreedt op de aarde aan allerlei blaadjes en dingetjes. En vervolgens uh, sluit hij zich op in de duisternis, in een cocon. Ja, terzijde. De wetenschappers zeggen dat er eigenlijk niks in die cocon zit... wat ook maar zou kunnen lijken op een vlinder of een rups. Het is een soort een vloeibare druppel die nog geen vorm heeft... En uh, we weten dat, dat na verloop van tijd die vlinder uit die cocon komt. Wonderlijk. En dan is het een dier geworden wat nauwelijks nog de aarde raakt... en overal naartoe kan fladderen in de nacht en in de dag. Er zijn ook nog overdag vliegende nachtvlinders. Dat is nog weer iets aparts. Um, ik wil even nog naar een pianiste. En die pianiste die komt uh, uit Spanje, uit Granada... Um, het viel mij op omdat zij een hele cd vol gespeeld heeft... met uh, toetsen, met pianostukjes. En dat gaat allemaal over de nacht en over de sterren. En ik heb haar uh, een bericht gestuurd. Ik zeg, uh, beste Elena... Um, wat is het nu toch dat, uh, dat, dat je zo inspireert aan, uh, aan de maan of aan de sterren... dat je daar urenlang muziek bij maakt en... Uh, ze heeft een heel mooi antwoord, want ze zegt... eigenlijk weet ik het gewoon niet. Alleen, ik kijk af en toe omhoog, vroeger als kind... en uh, van een, uh, ja, een, bevriende, een bevriende man die, die liet haar uh, de klank horen van een piano. Eén noot, slechts. één noot met de linkerpedaal ingetrapt, dus een gedempte noot. En ze zegt van dat, af, vanaf dat moment ging ik over de sterren nadenken. En zo begon ik steeds stukjes te schrijven... en nog meer stukjes en nog meer stukjes... tot uiteindelijk een hele, dat ik een hele collectie had... met uh, uh, pianostukjes opgedragen aan de maan. En dat album, dat heet dan ook uh, Midnight Wonderland album. Uh, het stukje wat ik wil draaien... Dat is, daar zeg ik zo even de naam van, dat moet ik even opzoeken. Elena Martos, met, uh... Een stukje uit Midnight Wonderland. very much Elena Martos... met Midnight Wonderland. It's a very beautiful... Uh, song... about the moon. Midnight. Um, een ander punt... over de maan... en maanfoto's. Er is hier iemand die schrijft een stukje. Dat vind ik opvallend, want die zegt... Uh, uh, we hebben enorme telescopen... om uh, beelden en foto's te maken. Zelfs een ruimte... Een station wat nog dichter bij de maan is dan wij hier vanaf de aarde. En uh, daar zouden ze dus hele scherpe, heldere foto's van kunnen maken. En toch, zegt de schrijver, uh, die zijn er eigenlijk niet. Die zijn er misschien wel, maar die zien wij nooit. Hoe is dat mogelijk? Dat vroeg ik aan Nathalie Brans, want die heeft zelf ook een enorme uh, telescoop thuis. Gericht op de maan en regelmatig maakt zij foto's van uh, de maan en werkstukken over de maan. En de foto die je ziet bij de aankondiging van dit uh, radioprogramma. Dat is ook een foto uit haar uh, laboratorium, zal ik maar zeggen. Prachtig. Heel sfeervol. En daar in deze foto's dan zie je ook de ontzettende, ja, wat ik zeggen? De sereniteit en de zuiverheid. En uh, het wonderlijke van, uh, van, van deze maan, die dan volgens uh, wetenschappers al miljarden jaren oud is. Overigens, er zijn ook. Uh, ja, toevallig, Amerikanen geweest... die hebben gedacht dat iemand dat ding gemaakt heeft... en het daar neergezet heeft. Maar dat is een tijdje geleden. We gaan, we gaan uh, verder met een... Uh, uh, verhaal over boodschappers... maar dan andere boodschappers als... Uh, uh, mensen die menen dat de maan door iemand gemaakt is. Dit is een, uh, een lied over boodschappers van toen... nog verder terug en ook van vandaag. En over het natte bruine landschap door de bossen en de grote steden langs de grote stromen en in de blauwe nacht daar wandelt gestaag in optocht oude lieden, erg oude lieden en de jeugd verhalen van de boodschappers over het sneeuwlandschap in het donker en in het licht en bij de poorten van de stad over de oudste bospaden. daar wandelt gestaag in optocht oude lieden erg oude lieden en de jeugd, verhalen van de boodschappers. Over wijsheid van toen en nog verder terug, over de tijd van een gouden balans, helder licht op ons geheugen, misschien een vergeten orde, verhalen in een bijna onleesbaar schrift. Maar daar wandelt gestaag in optocht, oude lieden, erg oude lieden en de jeugd, verhalen van de boodschappers. Stad, als een soort troepadoers om nieuws te brengen. Tijdloos beeld eigenlijk. Um, de, als het volle maan is en je hebt gelukt, dan is het uh, ja, onbewolkt. En zie je zeg maar, de grootsheid van de maan. Hoewel, de wetenschappers zeggen dat die erg klein is. Maar voor ons kan die toch heel groot zijn. Omdat je weet dat er een invloed is van die maan... Op het water en wij zijn natuurlijk voor 80, 90 procent ook vocht. Ik merk zelf altijd bij het geven van concerten, als het een concert met volle maan is, is het gewoon. Uh, is er erg veel onrust in het, uh, bij de luisteraars. En ik meen dat het te maken heeft met volle maan, dat die zeg maar de emoties wat uh, oproepen, of je zou kunnen zeggen dat wat normaal gesproken verborgen is. Uh, dat het door de maan opgeroepen wordt. Dat is nog niet zo'n gek idee, denk ik. En uh, als we nou even teruggaan naar het verhaal van uh, de uil... dat je die dus overdag eigenlijk niet ziet... dan moet je echt voor in het donker zijn. En in het donker manifesteren zich weer andere dingen... die op zich natuurlijk ook heel goed kunnen zijn... Uh, het, is niet zo, het is niet de bedoeling dat je daar bang van bent... omdat het toch uh, een deel van je belevingswereld is. En die kan dus uh, bij volle maan of bij maandicht... Uh, in het licht komen te staan. Uh, terwijl dat je dus niet weet dat die uil... of wat voor soort gevoel of belevenis dat je dan ook hebt... dat je die zou kunnen verwachten. En dat is er dan plotseling. Ik denk misschien wel dankzij de kracht van uh, de maan... de aantrekkingskracht... Reactie van, van jou op de maan met het maanlicht en met de, ja, de aantrekkingskracht van de maan. Ik wil er een uh, stukje muziek van laten horen. Dat is geïnspireerd op het werk van uh, een man deze keer. En dat was Arthur van Schendel. Schrijver, Rutte, ja leefde tot 1947. Een Nederlandse schrijver heeft heel veel prijzen gekregen voor zijn werk. Maar vandaag de dag is er bijna niemand die hem kent. En ik vind dat hij fantastische dingen geschreven heeft. Over hoe de volle maan uh, schijnt op het willige blad. En net alsof dat hele willige, willige boom vol zit met uh, kleine lichtjes. En, uh, nou, fantastisch. Ik laat even een stukje horen. Uh, Moonlight over the garden heet dat. Ik heb het idee dat uh, één uur uh, met het onderwerp de maan dat het eigenlijk te kort is. Er is zo ontzettend veel over te vertellen. En iedere keer schiet men weer iets te binnen. En uh, ja, we doen het misschien toch nog maar een keer een extra uurtje over uh, de maan. Uh, naarmate dat ik me er meer in verdiep, kom ik eigenlijk tot het idee dat. Uh, die maan, zeg maar, dingen bij, je, dingen bij je kan oproepen. zeg maar, soort vergeten deeltjes, uh, vergeten gevoelens... of uh, delen van jezelf die eigenlijk uh, in, in de dag, in het zonlicht... zeg maar, niet zo tot, uh, tot wasdom komen, maar in de nacht wel. Dat is interessant, dus uh, misschien nog een extra idee om, uh, om eens bijvoorbeeld zelf uh, in een uh, bosrandje te kijken... terwijl het volle, volle maan is. Of met Karin Wennek, waar we het straks over hadden... een uh, maanwandeling te maken bij een uh, labyrint in, uh, in de buurt van uh, Langeboom. Lijkt me ook mooi om te doen. Um, ik ga straks een, een stuk muziek draaien... van een Amerikaanse en Zijn naam is Robert Linton... En uh, het stukje wat ik nu ga voorlezen, ik, ik denk dat hij. Ik zou bijna zeggen van dat wij samen die wandeling gemaakt hebben. Omdat je in zijn muziek ook gewoon iets verhalends hoort. Terwijl hij naar de, de, de herfstmaan zit te kijken, te voelen. Um, best wel spannend zo in het bos zijn rond de schemering als het al wat donkerder wordt. Uh, en het was een tamelijk warme avond en de lucht was grijs en de avondzon hing laag boven de horizon. We zeiden niet zoveel, want we moesten goed opletten op het pad, dat we niet zouden struikelen over een tak of een grote steen. En zo voorzichtig trokken we verder het landschap en de schemering in. naarmate dat het donkerder werd, werden onze stemmen zachter en zachter. Volgens de bordjes die langs het pad stonden... zouden hier ook dassen kunnen wonen. Maar tot nu toe horen we alleen in de verte het geluid van een loeiende koe. En de zachte echo's daarvan tussen de heuvels. Dat was ook mooi. Wonderlijk mooi. Eerst leek het alsof het geluid in de verte was. En dan wist je ook nog wel of het voor of achter je was. Of opzij. Maar soms op een ander moment leek het overal te zijn, alsof het overal om je heen was. Dat was bijzonder. We gingen er stil van staan en hielden onze adem in om nog beter te kunnen luisteren. En zachtjes, fluisterend in het halve donkere bos, kwamen we aan bij een poeltje, een klein meertje. Waar kikkertjes zouden zijn, dat hadden we gehoord. Dat zijn kleine kikkertjes met een bijzonder geluid en ze worden klukskes genoemd. Daar hoorden we de kikkertjes al. Ze waren druk in gesprek met elkaar. Maar ze vonden het niet erg dat, de, dat wij er ook waren. Wij mochten ook meepraten en naar hen luisteren. De geluiden die ze maakten klinken zo vriendelijk... en de klanken zijn direct helemaal om je heen... als een prettige omhelzing van een zachte, vriendelijke wolk. kunnen leiden in uh, maanwandelingen... die zegt hier ook ergens... de volle maan werpt een magisch licht op je wandeling... een moment van voltooiing... en verbinden met de kwaliteiten van deze maan. In, in, in andere avond biedt de nieuwe maan je duisternis... van waaruit je nieuwe plannen kunt starten. De donkerte van de aarde waarin de nieuwe zaden verborgen liggen... wachten tot jij haar naar buiten brengt. Maar... Honderd jaar geleden zie ik hier een verhaal van Arthur van Schendel... waar we het straks over hadden, de Nederlandse schrijver. Die zegt dan, als je op een kamertje zit in Amsterdam... en je uitkijkt over de gracht waar boven de maan schijnt... hij zegt, als de stilte compleet is, dan voel ik dat zij hier is. Een heldere licht in een zachte schijning. En zij opent de duisternis voor mij... En ik keek uit, uit door het raam. En alle deuren zijn gesloten. Maar de maan is jong. Dat betekent dat er goed weer aankomt. En ze vroeg me over de liefde die we hadden. Maar ik sloot mijn ogen voor haar. Ze vroeg me over de liefde die we hadden. En een antwoord had ik niet. Ik heb haar gehoord sinds de eeuwigheid. Zij riep en ik deed dat ook. Maar ik... Zet mijn, mand, mijn hand voor mijn mond en sluit mijn ogen voor haar. Ik keek door het raam en alle deuren waren dicht... maar de maan is jong en dat betekent dat er goed weer aankomt. Ze vroeg me over de liefde die wij hadden... maar ik sloot mijn ogen voor haar. Zij vroeg me over de liefde die we hadden... maar een antwoord had ik niet. The silence is complete, I feel she's here again, clear light softly shines, she opens the darkness for me. Everyone's doors are closed But the moon is young It means good weather, it's calm She asked me about the law het niet, maar ik observeer. Um, ja, ik heb al nog weer het gevoel dat het uh, programma tekort is voor alle dingen die ik bedacht had voor uh, dit programma. Ik wil nog heel graag iets laten horen, ook van uh, Elena Martos uit, uh, uh, uit Spanje, die een hele cd gemaakt heeft opgedragen aan de maan en de sterren. En het stukje wat ik uh, nog wil laten horen, dat heet uh, Falling Stars. Um, ja, ik, ik was onder de indruk, want ze zei eigenlijk uh, voor het eerst, toen ze voor het eerst een noot van een piano hoorde, vanaf dat moment is ze zeg maar muziekjes gaan maken die uh, te maken hebben met uh, de maan en de sterren. Laat maar komen, Elena. prachtig lied over de vallende sterren. Lieve mensen, we hebben niet zo heel veel tijd meer. Ik wil nog even zeggen dat mijn naam Paul Fans is. En uh, de meeste muziekjes die je gehoord hebt... die uh, hebben we zelf gemaakt met de Paul Fans en Friends Band. Um, mooi programma over de maan. Ik vond het heerlijk om te doen. En uh, misschien nog een keer eenzelfde soort programma... maar dan uh, met andere verhalen andere muziekjes. Ik wil nog uh, afsluiten met een... Uh, verhaaltje uit uh, mijn boekje dat heet de Kastanjeboomverhalen. en het laatste daarvan verhaaltje dat heet slapen onder de maan en dat is zo leuk nou, nu we dit programma gemaakt hebben uh, er zit dus op een van de lichtstralen zit een vogel te zingen maar dat zie je dus alleen maar s'nachts omdat dan de maan schijnt en overdag is die vogel niet die komt pas s'nachts zodat het is een ontdekkingsreis van de innerlijk Juist als de dag avond wordt. En wie luistert er allemaal naar het eeuwige lied van deze zanger? Er zijn te veel sterren om ze te tellen. En ze geven een zacht licht van zo ver. Alsof de kleine zangvogel in een enorm grote zaal, omgeven door ontelbaar veel sterren, al zijn liedjes mag zingen. En de sterren schijnen zacht en de mensen doen hun ogen dicht, want ze weten dat elke avond de maan schijnt voor ons en voor de kleine, lieve zanger. De maan schijnt door het raam en op een van de lichtstralen zit een vogel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 Straks meer. TFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11.